Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Reken er maar niet op dat je straks weer naar de Unie of HBO kan. Bronnen in Den Haag zeggen dat de kans klein is dat er meer versoepelingen van de coronaregels bijkomen, omdat het niet goed gaat met de besmettingscijfers. De demissionair ministers en deskundigen praten daar vanmiddag weer over in het katshuis, gaat ook over de avondklok. En daarover gesproken, ook in Miami Beach in de VS hebben ze sinds gisteren een avondklok. Zorgde voor een hoop onrust. Veel mensen waren nog aan het feesten, droegen geen mondkapjes en hielden geen afstand. Maar tussen 8 uur s'avonds en 6 uur s ochtends mag nu niemand op straat zijn. De politie zet ook wegen af, dat duurt drie weken. De politie in Maastricht heeft een partij grote flessen lachgas gevonden. Bij elkaar zo'n 3800 liter. Dat is gevaarlijk, want het spul is explosief. En als je er veel van elkaar, bij elkaar opslaat, is het risico dat het ontploft. Er wordt nu onderzocht wat de eigenaar met het spul van plan was. En in Utrecht is een bestuurder met zijn auto midden tussen twee perons op de tramrails terechtgekomen. Hij kwam na zo'n 30 meter stil te staan. Volgens de getuigen kon een trambestuurder net op tijd remmen. Volgens de getuigen had de automobilist alcohol op en heeft de politie hem opgepakt. Op het circuit van Zandvoort werd gisteren gereest. Niet door de Formule 1, maar door Elias. Hij is zeven en het was zijn grote wens om eens loeisnel over die baan te rijden. Kan nu, want hij was eerder heel ziek en moest een nieuw hart hebben, vertelt zijn vader. Hij heeft veel meer energie. En hij speelt ook nu meer dan vroeger. En dus nam Elias het ervan, hoewel hij natuurlijk niet zelf stuurde. 224 kilometer per uur. En Elias wil nog wat harder. Het weer, het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt ongeveer 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10. De ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam buiten Veldert is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. I see small brights, clouding my eyes. I see your face, forming out of the blue. Sand. Smoke dreams of you glow that's warm Then the ashes form Just like a vanished love I can't forget Paradise Lost At what a cost There's no escape In the things that I do live vanuit de studio hier in Zandvoort. Je muzikale baken in rustige en roerige tijden. ZFM Jazz, dit keer gepresenteerd door Edward Rauhorst. En wat uh, serveer ik je vandaag? Wel nu, uh, we krijgen twee uurtjes lekkernijen uit de Nederlandse jazzkeuken. Dat wil zeggen muziek gemaakt door Nederlandse artiesten. Dan wel opgenomen in Nederland... Door met de Nederlandse artiesten dus. En verder natuurlijk het vaste item. De Top 2021 cover-up. Uh, nieuwe releases. Inclusief een uh, primeur op de Nederlandse radio van een nieuwe artiest. Maar daar hoor je meer over in het de tweede uur. Genoeg dus om je te vermaken. Neem een koffie. Neem een thee. Ga er lekker bij zitten. En geniet van al dat smaakvolle muziek die ik je... Ga brengen. We begonnen met de, de trots van de Oldenzaal. Je had het misschien al herkend. Daniel van Piekaert bijgestaan door de band van Benjamin Herman. Er zit enigszins een piep op mijn microfoon. Ik hoop dat het nu beter is. Um, het nummer was van Vetswaller, Waller. Smoke Dreams of You. We gaan verder met Marjorie Barnes. Street of Dreams. Don't mean a thing On the street of dreams Dreams broken in two Can be made new On the street of dreams Gold, silver, and gold All you can hold Are in the moonbeams Poor, no one is poor Long as love is straight up Ze kwam voor het eerst in Nederland met de Amerikaanse band. Cis Amerikaanse de Fifth dimension in de jaren 70. Ze bleef uiteindelijk uh, hangen. Ze woonde met tussenpozen in Nederland en ook uh, dan weer in Amerika. Maar tegenwoordig zit ze weer in Nederland in Den Haag uh, volgens mij. Dit komt van een album uh, Tenderly uh, met Marjorie Barnes meets Sarah Vaughan. Street of Dreams bijgestaan. Onder meer door Rob van Bavel op uh, Piano. Uh, Nick de Bruin op drums. En uh, Sjoerd Dijkhuizen op uh, Tenorsax. Op dat uh, fameuze album Zines Records uh, uit Amersfoort, meen ik. Die, hebben, die timmeren de laatste jaren flink aan de weg. Uh, ga ik door met een, een oudje van Harry Verbeker op AGB-kwartet. Soul Sister. Welkom nogmaals bij ZFM Jazz. Twee uurtjes smakelijke muziek, warme muziek, soulvolle muziek... ...uit de Nederlandse jazzkeuken, zei ik al. En dit was uh, Harry Verbeke, de saxofonist, met uh, Rob Aangebeek op piano... ...met heel vrij drumwerk van Billy Higgins, de Amerikaan. En ook nog eens Herbie uh, uh, Lewis, uh, de, bassist, die Lewis uh, de bassist die meespeelde op dat album... ...opgenomen in de fameuze Wisseloord Studios in uh, Hilversum eind jaren 70... ...te vinden op een LP... LP uh, Gibraltar, heet die oorspronkelijk die LP... ...maar die is later gereissued... ...als uh, Stardust... ...een van mijn favoriete albums... ...van die Harry Verbeek en uh, Rob Aagebeek. En dat deed me... ...denken aan een uh, ja, nieuw talent... ...uit Nederland. Ja, hij, hij doet alweer heel wat jaartjes mee hoor. Uh, Florian Wempe... ...de saxofonist. Een nummer bana van zijn uh, debuutalbum... ...uit uh, 2012 meen ik... Uh, ja, ga maar luisteren, het is echt een heel fraai groovy nummer. Florian Wempe. daarop uh, gitaar in zijn tribute aan Wes Montgomery, de Amerikaanse gitarist. En het bijzondere van dit uh, nummer, van dit album van uh, Martin Ossie is dat uh, daaraan meededen Joe Farnsworth, die uh, Amerikaanse, drum, Amerikaanse drummer... maar ook uh, Harold Mayburn, de pianist. En dat was de pianist die in 1965 uh, Wes Montgomery uh, begeleide uh, op diens enige tour in Europa. Het komt van het uh, album... Uh, moet ik even kijken... Handshake uit de 2018. En dat was ook uh, een van de laatste... wapenfeiten van die uh, Harold Mayburn. Die was toen al dik in de 80 geloof ik, en die kwam in 2090 te overlijden heel fraaie uh, album van het Martin Oster kwartet. zoek hem maar eens op en dat uh, werd voorafgegaan dat nummer door dus uh, Florian Wempe die talentvolle saxofonist uh, van zijn album Flows Flows een debuutalbum uit uh, 2012 ja, ja, ja, ja, ja brengt ons bij een nieuw album. De drummer John Engels, ook al dik in de 80. De man die niet uh, stil kan zitten, trommelde op zijn uh, 85ste, geloof ik. Uh, Joris Stape en Her uh, Benjamin Herman bijeen om een uh, nieuw album in coronatijden uit te brengen. When will the blues leave? Uh, deep jazz is het. Uh, het nummertje: I found a new baby. Thank you. John Engels op trumps. Brengt een soort van live sessie in je huiskamer. Geweldig uh, album. Deep jazz natuurlijk. Echt pure jazz. Maar uh, echt smullige blazen. Uh, brengt mij eigenlijk bij iets anders. De, uh, bij de voorbereiding van de programma's Zat ik te denken. ja, Wat van krooners heeft Nederland eigenlijk uh, gehad. En ik moet je eerlijk bekennen. Ik ken er niet uh, heel erg veel. Uh, Dennis van de Aartsen komt hier dus uh, regelmatig voorbij. In recente... Uh, Kroene, zeg maar een huidige kroonen Wouter Hamel. Uh, maar je had natuurlijk uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog als eerste, denk ik, als een van de eerste, Eddie Dorenbos Taking a Chance on Love. Here I go again, I hear those trumpets blow again. All it glow again Taking a chance on love Here I'd slide again About to take that ride again Starry-eyed again Taking a chance on love I thought the cards were a frame of I never would try And now I'm taking the game off And the ace of hearts is high Things I'm ending now I see a rainbow blending now We'll have a happy ending now Taking a chance on love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 Jazz. Top 2021 cover. Vorige week draaide collega Auko een nummer van uh, Amerikaanse soulzanger Bill Withers. Nou, dat komt goed uit. Bill Withers staat in de top 2000. Die roemrucht de top 2000 van de NPO. En dat betekent dat we ook een jazzy cover kunnen draaien in een nog roemruchtige top 2021 cover-up. José James, de Amerikaanse zanger... begeleid door Er Gaat Niets Boven Groningen... het Noordpool Orkest. Uh, een opname van het Noordzee zee uh, Noord Jazz Festival... Pardon, uit de 2019... Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone.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 no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home, anytime she goes away, yeah, yeah. ain't no sunshine when she's gone. gekomen op plek 344 in de top 2021 cover-up. Hierbij gestaan dus door dat Noordpool Orkest onder leiding van Reinoud Dauma eh, Opgenomen juli 2019, de laatste keer dat eh, Notchie Chess nog eh, gedaan kon worden. Ik ben benieuwd of het dit jaar kan doorgaan. Eh, laten we het hopen. Het is eh, afwachten geblazen. In uh, Cuba, maar al meer dan twee decennia. Woonachtig in Nederland. boorend uh, tot de wereldtop van pianisten. Samen met bijvoorbeeld zo'n uh, Brad Mehldau die trouwens de Amerikaan. die ook uh, het grootste gedeelte van zijn tijd uh, in Nederland uh, woont. En uh, Raymond Vallen. hoorde hier samen met niemand anders dan uh, Roy Hargrove. Een opname uit uh, 2017, september 2017. Het nummertje heet Ik Mis Je, Textrano te uh, Met verder nog de Nederlandse drummer. Uh, Jamie Pate En uh, op het bas... Uh, moet ik even kijken. Omar Rodriguez Calvo. Van het uh, hele vrije album The Time Is Now. En het is misschien wel leuk om te vertellen... dat uh, momenteel die uh, Ramon Valle werkt... aan een project met allerlei Nederlandse artiesten. <coughs> een mix, uh, een verbinding tussen Latin hip-hop... opera en klassiek genaamd de Boundless Forces... met onder andere Tineke Posma, Typhoon... Lavina Meijer op uh, harp... Uh, Berenice van uh, Leer en, uh, op Vocals en Rick Mol op uh, Trompetten... moet je maar eens opzoeken op uh, YouTube. Daar is één nummertje al van uh, bekend. Maar door corona is het allemaal een beetje vertraagd. Boundless Forces. brengt me bij een nieuw Nederlands talent. Tom van der Zaal, de saxofonist. Ook een beetje een nummer hier met de Latijns-Amerikaanse vibe. Favela Chic van zijn debuutalbum Time Will Tell uit te 2019. Tom van de Zaal op sax. Alt sax, alt sax wil me staan. zaal. De alte saxofonist bijgestaan op tenorsax door die Florian Wempe die al eerder hoorde. En op piano de grootmeester Rob van Barenvol van dat debuutalbum in eigen beheer uitgebracht. Um, <tiekt> dat heet Time Will Tell Introducing uh, Tom van de Zaal. Echt een heel meeslepend album kan ik je aanraden. Ja, we zitten alweer uh, tegen het einde van het eerste uur ZFM Jazz. Maar ga niet weg, het tweede uur is ook vol uh, smakelijke, soulvolle jazz uit de Nederlandse keuken. Ik ga eruit met uh, Gerardo Rosales, de, Venezuela, uh, de, de man uit Venezuela. De percussionist, die woont hier al uh, vanaf de jaren negentig, geloof ik. En die doet op gigantisch veel albums mee van Nederlandse artiesten. Van uh, Laura Figi uh, tot de New Cool Collective. Uh, Benjamin Herman, Hans Dulfo, Saskia Loro. Maar af en toe brengt hij ook albums uh, in eigen, uh, eigen albums uit zijn uh, levensmissie is om de salsa te verspreiden. En hier heeft hij een cover van het nummer dat je wellicht kent... de Eurovisie Songfestival Inzending uit 1980. Maggie MacNeil, Amsterdam, Amsterdam. Door Gerardo Rosales. Op percussie. Ben. En zijn vrouw, Astrid de op vocalen, a caminar en el y sus canales, navegar, sentir a van Amsterdam no tien